Met het NOS -journaal. De Noorse politie is rond het eiland sinds het bloedbad van vrijdagavond nog niet gevonden. Rond het eilandje staat een sterke stroming. Daarom wordt er nu in een grotere straal rond Eutea gezocht. Het Noorse Koningshuis heeft bekend gemaakt dat onder de 86 doden ook de stiefbroer is van kroonprinses met Marit. Hij was politieman die in zijn vrije tijd als beveiliger aan de slag was op de bijeenkomst van de socialistische jongeren.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 Vanaf 7 uur heel veel van die trommelmuziek in het centrum van Sofort We hebben het over het Tropicana Festival En ondanks dat het gaat regenen gaan we er gewoon met z'n allen een mooi feest van maken En ook aan het begin van uur drie hoor je weer lekkere salsa muziek bij CFM Zandvoort en de regio. Het is inderdaad even na vier uur, de en laatste uur alweer want tijd vliegt weer voorbij. Tijd, ja, dat gaat heel snel. Time flies. Ja, uh, yeah, alle luisteraars. Uh, kwart voor vijf, het gedicht van de week. En het zult u niet verbazen dat het in het teken staat van de kermis. Uh, we kijken even vooruit naar 31 juli, want dan is de derde boeken- en kunstmarkt uh, van Zandvoort uh, zal weer in Zandvoort worden gehouden. Dus daar ook nog meer informatie over. We kijken even vooruit nog en dan hebben we het over sport. De rode ne neuzenrace uh, Afgelopen maandag was er uh, het Zandvoorts Open in de stromende regen. En we volgen voor u de tour, uh, de tijd uh, de beslissende, wellicht beslissende uh, tijdrit uh, no momenteel nog steeds uh, aan de leiding de Duitse Martin met 55.33 en zojuist is uh, Alberto Contador, die zesde staat in het algemeen klassement van start gegaan. Dus we houden nu op de hoogte. En natuurlijk nog veel muziek. Oké, okay, wat dacht je van deze? Hier is de Disco Classics Party inderdaad de trams op de Zandvoorts Radio. Zandvoorts Radio Het ritme van Zandvoort ook op tv. Z Mek Tv op kanaal 45, 45. time. En door sommige programma's op tv... ...kom je weer op een idee om een plaat te draaien, over het Ja, klopt. Ja, deze ook, hè? Dit Bij Mart Smeets. Mart Smeets, gisteravond, ja. Dan denk je van, hey... Hey, die dus... hebben wij ook. <laughs> die gaan we draaien. We luisteren naar de Steve Miller Band met Fly Like an Eagle. Oké. Okay. Goed. Uh, ik zei het u al aan het begin van dit programma. Op 31 juli is het nou weer zover. Dan vindt de derde boeken- en kunstmarkt plaats in Zandvoort. Op het raadhuisplein voor het gemeentehuis zal op die zondag, de 31 juli, van alles te zien en te koop zijn. Van 11 uur s morgens tot 5 uur s middags. Deze markt wordt aangeboden door de gemeente Zandvoort aan alle bewoners en passanten van onze mooie gemeente. De antiqueren komen naar Zandvoort om hun mooiste boeken tentoon te stellen en eventueel te verkopen. Strips, romans, reisgidsen, detectives, kookboeken, tuinboeken en kinderboeken... ...op voor alles en iedereen wat wils. Uiteraard zijn natuurlijk die dag ook veel winkels open... ...en uh, op het terrasje kunt u gerust lekker een kopje koffie... ...of iets sterkers nuttigen. En de galerieën zijn die dag ook open. Dit alles is zeker een bezoek aan het mooie Zandvoort waard. En voor de echte Hollanders... ...de entree is gratis. Kijk, daar en... houden we van. 31 juli, derde boekenbeurs in Zandvoort. Oké, okay. ja. nou zo duidelijk weer veel meer informatie... ...en natuurlijk hebben we ook nog lekker muziek... ...tot aan 5 uur is dit Zalvert op zaterdag. En daarna de heren van... Het thema voor jou. Hou je radio op dan zie je of hij zal voort. Waar zij verschijnt, zal de zon staan. Als hij verdwijnt, is ze volstaan. Als ze zal betrekken met de zomer. Blijven Een seconde te lang staan, brengt ze mij onder hypnose. Waarom heeft ze What happened today right Jij hebt ook alles, he, Albert. Ja. Jij hebt ook alles, he, ja, is, <laughs> gewoon. Ja, zelfs deze plaats. Gewoon een kwestie van goed verzamelen. De Pesadena's uit de jaren 80 en tributes ride right on. Ja, en uh, het volgende bericht gaat over golf. En dan gaan we even terug naar afgelopen maandag. Want op de baan van de Kennema Golf Country Club is afgelopen maandag het 11e Zandvoortse Open gespeeld. Deze golfwedstrijd, die eens per jaar alleen voor de inwoners van het dorp Zandvoort wordt georganiseerd, werd geteisterd door storm- en slagregens. Waardoor de toch al moeilijke baan alleen nog maar moeilijker werd. Ja, dat was zo moeilijk, Albert Jan. Want ja. jij hebt zelf ook meegedaan, ja, natuurlijk. Ja, ik, ik vond het hartstikke moeilijk. Maakt het maakt op een gegeven moment niet uit als je een afstand moest maken. Maakt het niet uit of je nou, zo'n zo knots had pak, of wat dan ook. De bal kwam gewoon weer terug. Zo hard. Het maakt helemaal niks meer uit. En die slagregens maken het ook allemaal niet, uh, niet, niet prettiger. Maar goed, uh, dat zijn is, dat is een van de kenmerken van de linksbaan. Dat zijn die banen die dan aan de kust liggen. Toch was het zo goed als iedereen die ingelood was. Er waren 160 inschrijvingen voor 96 plaatsen aanwezig. En toch vol goede moed het slechte weer in om deze schitterende, en dat kan ik alleen maar onderschrijven, schitterende baan te bestrijden. De uitslag gaf een aantal verrassingen te zien. En dat was gezien de omstandigheden niet echt raar. Winnaar werd onze welbekende Ralf Kras met 37 stable voor punten. En hij speelde vanaf handicap 17. Gevolgd door Martin Spaans met 34 punten. En op de derde plaats eindig de Hans Botman eveneens met 34 punten. Hij werd derde onder Spaan's op de laatste 9 holes beter scoorde. Een regel in het golf beste dame werd Elisabeth Housweert met 31 stevig punten en kreeg, zij kreeg stevens de prijs voor de longest drive bij de 20 deelnemende dames dus dat was weer een geweldige dag op de Zandvoortse Canemar Golf en Country Club. En De Neri bij de dames ging niet lukken, hè, en, geloof ik. Nee, De Neri is niet gelukt nee. want, want dat was, het, het pal tegen de wind in, dus die kregen hem er niet op, maar daarvoor was het wel weer leuk, want er werd er een poedelprijs uitgereikt, want er was iemand met handicap 14 en dat is dus een hele goeie en die kwam slechts met 5 punten binnen Oei. Uh, waar wordt er nu gegolft uh, dit weekend? De European Tour, als we toch bij golf zijn. En wel in Stockholm. Want Robert-Jan Derksen en Floris de Vries hebben hun verblijf op de Nordia Masters met moeite verlengd. En over, na twee dagen is die schifting. Hè. De twee Nederlandse golfers gingen vrijdag rond in 72 slagen. En staan daardoor na twee ronden op 145 slagen. Dat was precies voldoende om zaterdag in de derde, vandaag dus in de derde ronde te mogen starten. Tim Sluiter en Maarten Lafever konden uitschakeling niet voorkomen. Sluiter leverde een scorekaart in ...vrijdag van 75 en kwam daardoor uit op 149. Lafeber had vrijdag 81 slagen nodig en bleef met 155 ver van de kut verwijderd. Dus weet, Alexander Noren is met 133 33 slagen de koploper eh, aan het begin van dit weekend. Dus morgen de ontknopping. En tot zover het golfnieuws bij CFM.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 Gedansd. Ik hoop dat je We zijn het al ergens terug in dit programma, zelf op zaterdag. Soms snap je er allemaal niks van, hè? Heb je cd, er staat op toontje lagen met stiekem met je gedanst. En dan hoor je net als in de film. En als er stiekem met je gedanst staat. Dan denken ze dat het van het goede doel is. Nou ja maar, ja, maar samen komen we er wel uit. Samen komen we er zeker uit. Even uh, alvast, uh, ja, nu toch pen en papier uh, klaar heeft liggen. Uh, even, uh, we gaan we even vooruit kijken. En dan gaan we wel naar 9 oktober. Want er is een groot uh, ja, hardloopspektakel uh, op het circuit. En dat gaat onder de naam van Roden Neuzen Race. Nou, dan weet u het al dat we het over de clinic Clowns hebben. En het is een groot uh, wandel- en trim-evenement op het circuit. Zondag 9 oktober. En u kunt zich inschrijven en meer informatie kunt u krijgen op www.rodeneuzenrace.nl www.rodeneuzenrace.nl Voor de clinic trouwens. Ik zou zeggen, ren mee en schrijf je in. Hoorde ik nou wat van buiten komen? Ja. Ja hé. Ik denk, wat hoor ik nou in één keer? Muziek tussendoor. Nou ja, dat kunnen wij ook hoor. Muziek tussendoor draaien. Oh, ze zijn aan het testen. Ja, ze zijn aan het testen natuurlijk. Hier op het Gastruisplein. Nou, vanavond vanaf 8 uur dus uh, salsa uh, tijdens het Tropicana Festival. PIDER het wordt heel erg gezellig hier in het centrum van Sanfords.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 Refusant de penser au lendemain. C'est un bon. Beau... C'était filles le jour de chance, ils reprirent alors chacun de leur chemin, ah saluèrent la providence. de toer op de dan dat hoort gewoon een beetje proost. Je zit bij natuurlijk. hè. de uh, Michel Fougain en Uber bel histoire. Even Mooi plaats. Even nog voor de luisteraars die later hebben ingeschakeld. De kwalificatie van de Formule 1. Uh, uh, op pole start uh, Webber. Gevolgd door Hamilton. En op de derde plaats uh, Vettel. Gevolgd door Alonso en Massa. Dus een beetje een verrassende, verrassende startopstelling. Met Hamilton op de tweede plaats. En de twee Ferraris vlak achter Vettel. Uh, verder hebben we ja, de, uh, de laatste... De top 6 onderweg is in het uh, de tijdrit. En de ontknoping uh, echt zich aandient. En uh, hebben we net kunnen zien dat Cadell e Evans 23 seconden achter ligt achterlicht op Andy Sleck. En hij zou een kleine minuut moeten goedmaken. Dus de kans dat Andy Sleck uh, het geel naar Parijs brengt is erg groot. Mocht de ontknoping nog voor 5 uur binnen zijn, dan hoort hij dat uiteraard van ons. Oké, okay, maar eerst gaan we weer even wat muziek draaien. Weet je nog welke deze is? Even nadenken, wat was dit ook alweer? Of wat is dit ook alweer, moet je eigenlijk zeggen. Nou, dat ga je me nu aan. CeeLo Green. Oh, die? Ja, je weet wel. Ja. I Want You. Dat is zijn laatste Schede single. Gaan we nu voor je draaien bij Samford op zaterdag. Hey, I love the nightlife, yes I do. It's so much fun. And before you know it, I come to See Sweetheart, it's been real, but the deal is gone.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 was hem, de nieuwe single van Seal, Green op de Salvoorts Radio en heet, die heet I Want You. Nou, de kermis is uh, gisteravond gestart hier in uh, Salvoorts. Vanavond gaat het feest op de kermis natuurlijk gewoon door met een spectaculair vuurwerk en het gedicht van deze week van Albert-Jan, die gaat over de kermis. Muziek, gedraai, geroep. Een bel en leutig kermisvieren. Een felle slag op het hoofd van Jut. Een schommelboot en zwieren. Maar het goede rat van avontuur... doet meeste op geld in één uur. De goklust zit in den mens in het bloed. En, el en elke wil een kansje wagen. Bij elke vierde worp een schok. Doet hartklop sneller jagen. Hij die het wint, de planken op. Door mensengolf de spanning stop. De schietend trekt het manpubliek, heldhaftig die geweren. Die haan gaat een plof ernaast. Hij wou in het hart proberen, maar och, dit is maar kinderspel. De echte vijand treft hij wel. Al plenst de regen harder neer, bij het schijnsel van de lichten. Zijn de ogen enkel zonneschijn, geen bui op de gezichten. Het groot dorpsgezin is bij elkaar, want kermis komt maar eens in het jaar. Zoals maar net, kermers kom maar één keer in het jaar, dus geniet ervan. Vanavond ook weer uiteraard groot feesten op de Kermers. En in het centrum van Sanvoort tijdens het Tropicana Festival. Heb jij ook een gedicht voor CFM? Het gedicht van de week, elke week te horen, zo rond kwart voor vijf bij CFM. Stuur hem dan naar redactie.zifmsanford.nl. Redactie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 Van de zeebaard is jouw kracht enorm. Echt vol vloed, je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind, spreeuwend in het zand. Hij, hij, hij, ik ben niet met volle teugel. Volg ik nu al vele jaren. Met een transistoradiootje op het strand. En ik weet de tweede politie. Met ja, is... the coma aan mijn oor. Zo rolde ik de zomer door. Radiatour klonk toen al door het hele land Jij als de mond van ja, ja, in Parijs. Die pakte daar de eerste prijs. Het was genieten van de kneed en die kuiper en van jammiss de melk. De proef van post niet te verslaan Hadden we de gele trui weer aan En Theo kwam ze weer achter op de motor de rijden dat we te verslaan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 de was niet te verslaan, hadden de gele trui weer aan. Het Theo Komen zat weer achter nog de molen, dreigde op e het Upperslaan. To the friends, de tijd van mijn leven. Gekluisterd aan mijn radio, de strijd van Joop en Vanila. Come on. vanavond hè, tijdens het Tropicana Festival. Gewoon gezellig het centrum gaan en genieten van alle lekkere muziek... die daar vanavond uh, op de diverse podia te horen is. Maar hou er wel rekening mee dat het gaat regenen. En vandaar deze van uh, Bitty McLean. en it's raining, it's raining. Ja, yeah, it keeps raining. Ja, en terwijl uh, in Frankrijk... Dat gaat uh, zeker gebeuren. Cadel Evans virtueel in het geel rijdt. En uh, hij ligt ongeveer een halve, halve seconde. Ja. halve seconde voor... Op de, mijn favoriet, de heer uh, Slek. Nou, een halve seconde zal het niet zijn, hè? Nee, een uh, halve minuut. Half halve minuut, ja, want hij, hij moest eerst 57 seconden goedmaken. En hij rijdt nu een halve minuut voor. Dus Cadel Evans, virtueel, ik vind het zo'n mooi woord, in het geel. Virtueel in het geel. Dankjewel, je wel, ja, ja, ik zit er weer op. op. Rob, hartstikke bedankt. Zo dadelijk entertainment voor jullie En die hebben weer heel wat in petto. We ja, hebben een gast. Wow. Namelijk, een, een damesgast, hoor. Heeft ze ook alweer? Ja. Bertie Broads, Bert, Bert. uh, luisteraars, blijf luisteren. Ik ga je zo dadelijk na vijf uur horen entertainment voor jou. Bedankt voor het luisteren en wij zijn de volgende week weer. Dag. Some things in life are bad, they can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, die grumble, give a whistle. And this will help things turn out for the best.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 Always look on the bright side